...door Kenneth Vermeer met een prachtige reflex overigens dus over het doel worden getild. Dat levert dus Twente de hoekschop op Nou ja, de rest van het verhaal heeft u inmiddels gehoord en zo. Zitten we toch in een fase in de wedstrijd waarin Ajax dacht dat het, het allemaal redelijk onder controle had... ...maar waarin blijkt dat dat nu in ieder geval in de score niet meer tot uitdrukking komt... ...want Twente en Ajax staan door, ik zei, die goal van ver op gelijke hoogte. Er is gewisseld inmiddels met Twente Reuseler in het elftal gekomen voor Wisselhof. Stel dat al, als je een maand niet gespeeld hebt, dan kun je op dit niveau in zo'n ambiance misschien ook niet verwachten dat je dat 90 minuten vol had. En het pijpje was leeg, En hij is dus vervangen. Het nieuws uh, van, wat is het inmiddels, bijna vier uur stellen we even uit. En we blijven even bij het voetballen waar Ebencilio nu voor schiet voor Ajax met een hele gevaarlijke indraai. De bal die bijna langs Michalov draait, maar hij draait er wel helemaal langs. Maar hij slaat niet binnen bij de tweede paal, hij gaat net aan de paal voorbij. Zo beleeft ook de wedstrijd weer een opleving. Want die uh, zakte toch wat in. In de tweede helft eigenlijk maar twee dingen opgeschreven. Namelijk na 56 minuten een schot van de Jong. Met de hand van Michailov. Daar was u live bij. En zo even dus de goal van de Fer. Daarmee is de koek wel op. Terwijl uh, Chatli nu komt voor Twente. Krijgt de ploeg van McLaren plotseling de geest. En kan het dan toch nog gekker worden. Als dan de linkerkant de bal voor de voeten komt van Ola John. John dribbeltje langs uh, van de wiel. Gaat dan op de bal staan. Houdt hem bijna nog in bezit, maar laat zich dan toch uiteindelijk de kaas van het brood eten door Eriksen. Die hulp en steun zoekt en ook vindt bij Aysati halverwege zijn eigen helft. Ebesilio laat zich van de bal zetten door Rosales. Heel makkelijk ook vooral. Met dan Twente weer overnemen. Komt er ogenblikkelijk weer een diepe bal naar Ola John. John stuiteren, stuiteren, stuiteren. Houdt hem dan toch nog net binnen. En lepelt hem dan wel in de richting van het doel. Dan wordt hij door Anita weggekopt. Wedstrijd in balans op het scorebord. Met nog 16 minuten te gaan. Twente Ajax 1-1. nog Sterker staat ook 1-0 voor. Heeft een vrije trap. Klaas in de voeten van Atjebar. Maar die kan niet kaatsen met Bakal. Maar AZ probeert uh, er weer iets aan te doen. Komt er nu met wat meer mensen uit ook. En uh, balbezit voor Maher. Die speelt hem naar Holman. Holman door naar uh, Eltje. Aan de rechterkant. Komt de bal voor doel. Weggekopt door De Vrij. Naar Martins Indi. Martins Indi naar Bakal. En als er nu snel geschakeld wordt door Feyenoord. Kan het gevaarlijk worden. Als Cisse de bal heeft. Maar die raakt de bal kwijt. Omdat hij even aangetikt wordt. Op de middenlijn. En een vrije trap meekrijgt De overtreding is van Maher. En dan gaat Feyenoord het even rustig aan doen. Ronald Koeman met de handen in de zakken. Karakteristieke houding aan de zijkant. In zijn uh, coachvak staat en blijft coachen. Wat heeft hij het goed gedaan? Want zou je voorafgaand aan deze competitie zeggen... dat Feyenoord op uh, twee, drie wedstrijddagen voor het einde... nog uh, dik in de races voor de tweede plaats... zou je voor gek worden uitgemaakt? Uh, Net als dat voor AZ overigens geldt. Dat zoveel mensen kwijtraakten. Moreno, Pelle, Schaars, om maar maar. Een paar te noemen. En toch zo goed gedaan in de competitie. Buitenspel geconstateerd door de grensrechter van Atjabar. En dat betekent een vrije trap voor AZ. We gaan nog uh, uh, een kwartier heerlijk voetballen. Want het is spannend in de Kuip. Waar Feyenoord wel met 1-0 voor staat. En AZ nu in de aanval gaat. Met de opkomende Marcellus aan de rechterkant. Maar uitstekend werk van uh, Cisse. Nee, want uh, Marcellus gaat door. Marcellus moet de bal voorgeven. Maar dat lukt niet. Omdat wie anders dan Vlaar in de weg ligt. Het levert wel een hoekschop op. Voor AZ vanaf de rechterkant. Laten we die dan nog even meenemen voordat we weer naar Enschede gaan. Want het is uh, duidelijk dat AZ nog iets wil doen in dat laatste kwartier. Met Martens die de hoekschop gaat nemen. De koppers voorin. Uiteraard daar komt die hoekschop richting Rijne, Richting Klavan. Maar er is geduwd door Rijnen. Vrije trap voor Feyenoord. Met nog een kwartier te gaan is het spannend in de Kuip. Omdat het slechts 1-0 staat voor Feyenoord tegen AZ. Enorme kans voor Twente dat bezig is aan een sterke periode. Het is 1-1 in de golfsvesten, Maar bijna 2-1 na een goede voorzet van Chatny. Waar twee aanvallers van Twente Verhoek. En de jong eigenlijk net een neuslengte tekort kwamen om die bal nog in de buurt van het doel van Vermeer te krijgen. Twente heeft alweer een hoekschop extra mogen nemen. Dat heeft een kopbal opgeleverd van Douglas die overging. Maar hoor eens, de sfeer is teruggekeerd in Enschede. Waar Twente na een zwakke wedstrijd plotseling het heft in handen genomen heeft. En Ajax terugduwt. En om dat te onderstrepen denkt Rosales, die als het buiten nu staat opgesteld. Ik doe maar eens een hakje op Verhoek. Daar had alleen Verhoek geen rekening mee gehouden. Dan oogt dat heel knullig. Maar Twente houdt wel de bal en komt dus opnieuw. De Jong gezocht. De Jong met John die meeloopt. En daar wordt de bal teruggelegd. Voor ver. En ver schiet een meter naast. Vanaf 18 meter. Maar Ajax plotseling is de weg kwijt. Dat is opmerkelijk gezien de controle die het elftal van Frank de Boer eigenlijk een 70, 75 minuten lang op deze wedstrijd heeft gehad. En nu komt Ajax langzaam maar zeker toch wat in te zorgen. En is het uh, niet alleen Ver die dus gescoord heeft. Maar zo even met een beste knal. Nog in de buurt kwam ook van een tweede goal. Maar die net naast de paal mikte van uh, Kenneth Vermeer. Ajax aan de bal. Al de wereld wijst nu op. Terwijl Twente nu wel druk zet op de verdedigers ook van Ajax. Waar kan ik nou eigenlijk nog met die bal naartoe? Dat is 75 minuten lang geen probleem geweest. Maar nu zet Twente over het hele veld Ajax onder druk. Dat levert ook wel risico op natuurlijk. Maar het zorgt er nu voor dat Aysati die wel de bal krijgt. De bal uiteindelijk... Uh, niet kan controleren en een trofde van de middenlijn over de zijlijn moet spelen. Twente neemt hem over. Zatny, ook hij bezig aan een opleving. Al een paar aardige dingen van hem gezien. Nu wil hij op souplesse langs Anita. Dat lukt niet. Want Anita gebruikt het kleine lichaam uitermate goed. En kan zelf nu die is doorgelopen weer aangespeeld worden ook. Matteo Theo Jansen durft dat dan niet aan. En speelt de bal terug naar Deli Blind. In de middencirkel vindt Ajax dan Eriksen. Eriksen, terwijl Twente nu even terugplooit, Speelt de bal breed naar Anita. Voor het eerst eigenlijk in de minuut of laten we zeggen 6-7 dat Ajax weer is op de helft van Twente verscheid met meer dan twee mensen. Aan de linkerkant is nu Ebesilio aangespeeld. Die komt op snelheid. Wil langs Rosales draait en kapt. En komt dan op het strafschopgebied op de rand tot stilstand. Geeft de bal breed. En de Jong of van de Wiel met een schitterende goal. Het is 2-1 voor Ajax na 78 minuten. Het voorbereidende werk van Ebesilio die het overzicht houdt. En over de rand van het strafschopgebied. De bal breed legt en daar komt Van der Wiel, de rechtsback die is doorgelopen, die schiet met links. De bal in de kruising buiten het bereik van Michailov. En zo komt Ajax nou juist in de fase dat de ploeg in de verdrukking zit en eigenlijk het hele stadion wacht op mogelijkheden voor Twente. Komt Ajax toch weer op voorsprong omdat Van der Wiel... Ja, je kan niet zeggen met zijn ogen dicht die bal maar in de touwen rost. Want hij zal er echt goed naar gekeken hebben. Maar dat dan met heel veel souplesse en techniek uitvoert. Want Michailov heeft werkelijk geen schijn van kans. En zo is, uh, mag je zeggen, de orde hersteld die de hele, week, of de hele dag al in Enschede geldt. Namelijk dat Ajax voorstaat. Heeft Twente een minuut of zes mogen genieten. Van een gelijke stand, maar is daar alweer een abrupt einde aangekomen als Gregory van de Wiel Ajax weer op een nieuwe voorsprong schiet. En nu gaat dat vak van Ajax-supporters plotseling willen wij maken. 79ste minuut, Twente 1, Ajax 2 door Gregory van de Wiel. Bijna was de wedstrijd gespeeld tussen Feyenoord en AZ. 1-0 de stand. Ron Vlaar zojuist. Net naast via een uh, AZ-been. Het betekent dat uh, Feyenoord toch uh, probeert nog meer uh, uh, druk te zetten... om die tweede goal maar te maken. 1-0 de voorsprong dus voor de Rotterdammers. Dit is al gezien voor de derde keer mag uh, Matthias Johansson het uh, shirt van AZ... dragen op het veld, op het speelveld. Hij is uh, Maarten Martens komen vervangen en... Uh, Feyenoord heeft de bal aan de linkerkant van het veld. Is Het is Martins Indy die de bal kwijtraakt. AZ probeert het wel hoor, maar ik moet zeggen, Feyenoord is toch heer en meester. Met name op het middenveld waar Klaas hier een uitstekende wedstrijd speelt. Bal bij Mokotjo. Mokotjo kijkt om zich heen. Speelt de bal dan breed naar Martins Indy. Niet uh, al te makkelijk zijn als Feyenoord zijnde. Ron Vlaar, bal de diepte in. Prachtige bal op de stropdas van uh, Schaken. Die hem uh, ook meteen mooi doodmaakt. En Paulsen kan er niet bij. Applaus van het publiek en terecht. Gaat de bal naar Atjebar, Via Atjebar naar Leerdam. Leerdam naar Mokoccio. Mokoccio naar Leerdam. Uh, Mokoccio is doorgelopen, maar Leerdam speelt hem naar Schaken. Schaken met uh, Paulsen naar uh, Atjebar, Atjebar probeert hem binnendoor te spelen richting Bakal, Lukt niet, maar de afvallende bal natuurlijk voor Ron Vlaar. Zijn eerste foutje. Hij levert hem in bij Johansson. Johansson naar Josie Altidoor. Elthidoor bal de diepte in diepte. Goede bal op uh, Benschop. Benschop schiet. En dan is het uh, Mulder die de bal uh, kan uh, tegenhouden in de korte hoek. En dat deed hij goed, want. De schoot uitstekend met de linker. En Mulder redt Feyenoord bij die snelle tegenstoot. Na het eerste foutje van Ron Vlaar, is het nu Feyenoord weer in balbezit. Maar Feyenoord af en toe wat slordig. Nu is het Klaasje die de bal kwijtraakt. En kan maar her. Overnemen via 4-geven. 4-geven in de middencirkel. 4-geven kijkt. Wie loopt er vrij? Eltidoor vraagt. Maar 4-geven gaat lopen met de bal. Binnendoor zou kunnen. Geeft hem toch eerst aan Eltidoor. Eltidoor naar Johansson. En, uh, nee, naar Holman. Holman naar de opkomende Marcellus. Marcellus moet met de voorzet komen. Komt ook richting tweede paal. En de bal wordt opgevangen door Mokoccio. Dat kan hij doen omdat er niemand in de buurt staat. En hem ook nog keurig uitverdedigen. Naar Schaken. Schaken terug. En dan is er even kijken wie de bal neemt. Het is Klaasie. Klaasie naar Mokoccio. Maar die wordt opgejaagd. Door uh, Paulsen. En dan kan AZ weer overnemen. Viergever naar Paulsen. Paalsen naar Holmen. Holmen nu uh, op de punt van het strafschopgebied. Wordt de voet dwars gezet door Mokoccio. Maar Feyenoord uh, is af en toe wat slordig. Speelt de bal nu wel goed. Mokoccio naar uh, Schaken. Schaken naar Bakal. 3 tegen 3. Daar komt Schaken. Ziet uh, Maher tegenover zich. Moet de bal naar buiten geven. Doet dat moeizaam, maar wel goed. Naar Atjabar. op gebied met links. Hij is links. Kan hij schieten? Nee. Laat het aan Bakal. Bakal naar Schaken. Lange aanval weer voor Feyenoord. Bal voor het doel. En daar is Cisse uh, niet. Is het uh, Schaken ook niet die de bal uh, weer kan pakken. Maar via Palsen gaat de bal over de zijlijn. Het blijft spannend. 9 minuten nog te gaan bij Feyenoord AZ. Stand 1-0 voor Feyenoord. Hij op voorsprong in Enschede nog altijd. Nou ja, nog altijd. Dat is eigenlijk pas weer sinds kort het geval 2-1. Door die goal van Van der Wiel. Echt knap ingeschoten. En het balbezit voor Ajax via Blind nu. Die een ingooi mag nemen aan de linkerkant van het veld. Twente wil nog wel druk zetten. Twente wil uiteraard nog in de buurt komen van het doel van Vermeer. Daarvoor heeft het dan nog acht minuten plus wat extra tijd. En nadat het spel even heeft stilgelegen toen al de wereld werd geraakt. Voor de mensen die nu de radio pas aanzetten door iets dat uit het publiek werd gegooid. Komt er hier zeker wel een minuut of 4-5 bij schat ik zo in. De zit nu voor Twente. Aan de rechterkant gaat er Rosales gooien. Maar dat gaat eerst gewisseld worden. En daar komt dan de joker gleiner Plet En komt dan voor Wout Brama. Die de aanvoerdersband maar meteen weggooit. Want die had hij alweer overgenomen van Wislof Die al het veld verliet. Die gooit naar Tindalli. Die zal toch niet aanvoerder worden? Nee. Die geeft hem inderdaad nu om de arm. Schuift hem om de arm van Douglas. Aanvoerder nummer 3 bij Twente. En Plet als extra aanvaller nu. In de voorste gelederen bij Twente. 12 goals op zijn naam Van 10 voor Heracles. 2 voor Twente. En uh, zou toch wel graag weer eens willen deze plet in een wedstrijd als deze. Maar komt hij eraan te pas? Dat is de vraag. De Jong komt door aan de rechterkant van het veld. We loopt loopt hoek, Maar daar zit Dely Blind goed tussen. Dely Blind uh, krijgt een voet tegen de bal. Die gaat over de zijlijn. ingooi voor Twente. Via Rosales. Rosales gaat vergooien. Nu moet je als Twente natuurlijk de druk daarop zoeken. Plet kop door. Maar de bal komt niet voor de voeten van Ola John. Wordt uitverdedigd door Van de Wiel. Opgevangen in de middencirkel weer door Tindalli. Siktason komt storen die in het elftal gekomen is voor Aysati aan de kant van Ajax een paar minuten geleden. Reuzelen paast, glijdt eigenlijk weg met zijn paast. Die bal komt toch nog bijna aan bij de Jong, maar wordt weggekopt door Ajax. En dan doet Blind aan de linkerkant van het veld het, uh, de rest van het werk. Ebesilio neemt de bal aan. Het was zo makkelijk nog niet met tegenstander Rosales in zijn rug. Geeft hem volgens breed mee aan Anita. 10 meter voor de middenlijn. Terug naar Usbilis, nou, USB naar Emicilio. Die verspeelt al de bal in de drukte. Dan wil Verhoek overnemen. Die controleert de bal niet goed. Dan kan Al de Wereld de bal wegtrappen. Dat is een blinde bal. Maar bijna gelooft Sikorszonder in dat die bal nog voor zijn voeten komt. Dat blijkt dan in het liever geval. Die bal is te hard. Dat komt in de handen van Michailov. En Twente wil naar voren. Snel. Chatli, bal meegenomen. Goede tackle van de wiel. Verkomt dat Chatli met de bal door kan lopen aan de linkerkant van het veld. Die bal gaat over de zijlijn. Ingooi weer voor Twente. Die bal moet nu terug. Tindalli open naar, naar Reuselen. Die moet dan wat meters maken. Staat nog op de eigen helft. En Geeft de bal mee naar Rosales aan de rechterkant van het veld. Na het vertrek van Brama aan de const van Plet. Is natuurlijk het logische gevolg wel. dat Twente niet zoveel middenvelders meer heeft. En dus met de lange bal moet. En nu wat een kans voor Olaf John. Die wordt door Luc de Jong eigenlijk vrij voor Doelman Vermeer gezet. Maar in plaats van dat hij hard schiet, komt hij met een heel slap rolletje. En dan gaat die bal wel aan Vermeer voorbij. Maar kan die door Ajax heel makkelijk weer worden weggetrapt. Voor de bal in de buurt komt van het doel. De komt er opnieuw voorzet. En uh, komt Vermeer zijn doel uit. Maar die wordt dan besprongen door uh, Chatli. Of is dat Plet? Dat is uh, Plet. Die uh, krijgt dan de vrijschot schot tegen. Vermeer blijft nog even liggen. Dat... Los van het feit of hij geraakt is, is natuurlijk wat erbij hoort. Er gaat gewisseld worden aan de kant van Ajax nog. Vullen naar aan de kant. E-Jong, Edo erin. Verzorging in het veld voor Vermeer. En Ajax nog altijd aan de leiding in Enschleven. 2-1 staan de Amsterdammers voor. Slotoffensief van AZ. Met nog 5,5 minuten gaan. Plus extra tijd. Die zal niet al te veel zijn. Weinig gewisseld voor ons nog. Maar er gaan nu weer wissels komen. De laatste wissel aan de kant van AZ bijvoorbeeld. En naar de kant gaat Josie Elty door. En zijn vervanger wordt uh, Ruud Boijmans, de spits die weinig heeft gespeeld dit seizoen in het team van uh, gert Verbeek. En uh, nu het zal moeten doen in die uh, laatste vijf minuten. Boijmans heeft pas vier wedstrijden gespeeld en dit is zijn vijfde, de spits aangetrokken. Van VVV. En uh, nu is het uh, balbezit voor Feyenoord. Dat het uh, even moeilijk heeft. Onder de druk staat van AZ. En Ronald Koeman geeft zijn mannen dan ook erop. Dat komt van dat doel af. Want uh, dat is uh, hoog nodig. Esteban heeft de bal uh, gekregen. Na een lange trap van achteruit. Is het uh, balbezit voor Viergever. We zijn de laatste 5 minuten ingegaan. Paulsen aan de linkerkant. Paulsen kijkt. Een uh, slotoffensief dus van AZ. Slechte bal van Paulsen. Maar komt toch uh, vreemd genoeg bij de cornervlag ergens uit. En zelfs over de achter, uh, andere uh, zijlijn, via een Feyenoord over de zijlijn. Inworp naar Maher, die niet zijn stempel heeft kunnen drukken op deze wedstrijd. Ook deze voorzet is niet goed. Wordt uh, half opgevangen door Feyenoord. En toch kan Feyenoord uh, AZ weer in de aanval gaan, via de rechterkant. Via Marcellus. Marcellus, Maher. Maher, viergever. Het is nu een omsingeling van de verdediging van Feyenoord. Als de bal naar Paulsen gaat, naar de linkerkant. Met uh, Bococcio tegenover zich. Schiet de bal tegen Bococcio aan. En dan pakt uh, Bacal even de bal op. Wordt uh, ook nog neergegeven. Zo zegt hij, maar de inworp, want de bal is over de zijlijn gegaan, is voor AZ. En dan komt maar even kijken bij Bakal, die op de grond gaat liggen. Het zal een combinatie zijn van pijntjes en van de tijd. 86 minuten gespeeld. 1-0 e Feyenoord. Ajax nog altijd op 2-1 in Enschede met nog drie minuten te gaan. Merkwaardig moment. Vermeer, zo even verteld, die wat geblesseerd raakte na dat luchtduel met Plet. De wissel die ik al aankondigde werd uiteraard door Ajax even uitgesteld. Want dat zou de derde wissel zijn. Vermeer heeft blijkbaar aangegeven, het gaat wel. Toen kwam de wissel alsnog, dat betekent dat Ajax uitgewisseld is. En vervolgens zie ik Vermeer een doeltrap nemen, want daar was het gebleven. En schiet het toch een beetje in zijn knie en heeft hij er echt last van. Maar ja, nu zal hij door moeten, want met nog drie minuten op de klok kan Ajax niet meer wisselen. Eno, Sykthorzson en Ebecilio zijn er al ingekomen. En dan mag ik voor Ajax en Vermeer hopen dat het allemaal meevalt met de... Lichte blessure die hij dan opgelopen heeft aan de knie. Hoewel hij nu weer een bal wegtrapt, zonder dat dat veel pijn uh, oplevert. Terwijl Ibisilio nu uh, met een prachtige actie zichzelf vrijmaakt in het strafgebied van Twente. Maar uiteindelijk toch net de poort wordt dichtgegooid door Douglas. Kijken of dat uh, goed gaat met Vermeer. Maar daar lijkt het dus inmiddels wel. 2,5 minuten nog te gaan. Plus extra tijd. Twente op jacht naar een gelijkmaker. Komt hij nog. Plet kop door. De Jong kop door. Of De Jong krijgt de bal. Nee, hij komt wel door. Want nu is hij de bal aan de linkerkant meegeeft aan John. Voorzet. plat naar de bal. Vermeer met een prachtige zweefduik. Tikt de bal dan weg. Dan blijkt dat er in ieder geval daarmee niks mis is. Hij blijft toch een beetje trekken. heb ik de indruk de keeper van Ajax. Twente brengt de bal via Douglas opnieuw in. Dan wordt hij door Verhoek doorgekopt. Maar Verhoek staat al buiten spel. En daarmee is de Twentse aanval voorbij na 88 minuten. In het vak van de meegereisde Ajax supporters hebben ze het aangedurfd... om de kampioenschalen van de karton, neem ik aan. Anders krijgen die dingen het stadion ineens mee in. Uit de binnenzak te halen en massaal omhoog te houden en sta op voor de kampioen te zingen. Zover is het natuurlijk strikt genomen, nog niet. Hoewel Ajax voorstaat, staat het duel in de Kuip niet gelijk. Dat is de andere voorwaarde. Maar dat kampioen, de kampioen dit seizoen Ajax zal worden dan wel nu, dan wel woensdag of desnoods volgende week zondag. Daar twijfelt eigenlijk niemand nog aan. Twente op jacht naar een maken. De Jong maakt de bal goed vrij. Aan de rechterkant heeft hij oog voor, voor Hoek, maar die komt niet bij de bal omdat hij... Die... Door Ajaci de van richting wordt veranderd. Dan komt hij voor de voeten van Vertongen. Die trapt de bal weer op de Twente helft. Reuselen laat hem een keer stuiten. Ziet dat die bal vervolgens over de zijlijn is gegaan. Oh, dan is hij weer naar binnen gedwarreld ook. En ter hoogte van de middenlijn komt er dan een ingooi. Omdat de arbitrage dat goed in de smiezen had voor Twente. Op de voeten van de Jong. De Jong geeft mooi mee. Chatli, Chatli, Plet. Nou komt Twente wel met veel mensen. en zitten wat sneller in de aanval. Aan de linkerkant is John. Die wat ruimte heeft. Dan nou zou je moeten schieten. En voorzet. Daar is Plet en die komt een. Centimeter of tien te kort om zijn hoofd tegen de bal te zetten. En zo rolt die bal eigenlijk vrij makkelijk door. Buiten het bereik van iedereen en levert het Ajax een doeltrap op. De laatste officiële minuut loopt, maar zoals gezegd, er gaat zeker vier, vijf minuten bij komen in Hetscheleek. 1-2 is het bij Twente Ajax. Als er iemand met dichtgeknepen billen zit, dan zijn het niet alleen de Feyenoord supporters, maar ook de burgemeester denk ik, van Amsterdam, Eberhard van der Laan. Want het staat nog altijd 1-0 voor Feyenoord, maar zojuist weer een aardig kansje voor Ruud Boymans. Want als AZ gelijk maakt en uh, daar heeft het afgelopen minuten toch wel af en toe naar uh, uitgekeken, uh, leek het erop, uh, is Ajax wel kampioen. Nu is het Tony Villena. Die de bal even had, maar een overtreding heeft gemaakt. Hij is ingevallen voor Bakal, De matchwinner nog voor Feyenoord. Omdat het 1-0 staat. We zitten in de laatste halve minuut officiële speeltijd. Als Feyenoord met de rug tegen de muur staat en met z'n allen aan het verdedigen is. maar her de bal speelt naar Marcellus. Marcellus wel even opgejaagd wordt en hem dus snel geeft aan Klavant. Maar dan moet de bal naar voren worden geramd. En dat gaat hij ook. Richting Boymans. Kan Boymans koppen? Ja, dat kan niet. Komt de bal door naar Holmen. Holmen wordt de pas afgesneden door Ron Vlaar. Wel ten koste van een hoekschop. Spannend blijft het tot de laatste seconde van deze wedstrijd. Drie minuten extra tijd gaat nu in. Nog drie minuten is Feyenoord verwijderd van een hele belangrijke overwinning op AZ. Maar het is nog niet zo ver. Want de hoekschop vanaf de rechterkant van Maher, omdat Martens al weg is. Daar komt die bal voor het doel richting Rijnen. Rijnen kopt, maar de bal gaat naast het doel en zegt maar doeltrap voor Feyenoord. Heel rustig gaat Mulder de bal pakken. We zitten in de extra tijd. 1-0. Feyenoord leidt tegen AZ. Extra tijd ook in Enschede, Twente Ajax 1-2, 91ste minuut zit erop en 5 minuten extra tijd kwam erbij, dus nog 4 over. Twente heeft er natuurlijk de laatste weken een sport van gemaakt om het vooral in de slotfase te doen. Dat lukte vorige week in Rotterdam bij Excelsior, dat lukte in Alkmaar tegen AZ, vlak voor tijd bij Rami met 2-2. Het ging ook een keer de andere kant op. Mis natuurlijk. Toen Boukari voor NAC 2-2 maakte in de slotminuut. Maar dat er hier in die laatste minuut altijd wat gebeurt is duidelijk. Daar kan Twente enige hoop uit putten. Maar dicht in de buurt van het doel van Vermeer is Twente eerlijk gezegd toch niet echt geweest. Douglas kopt maar helemaal verkeerd. Sikorsson zet er nog maar eens een flinke pas in. In de hoop dat hij Douglas van de bal kan krijgen. Dat lukt niet. Douglas geeft de bal naar voren. Daar staat John. John Tindalli kort 1-2-tje. verdedigt mee. En uh, Tindalli krijgt de bal dan weer terug van John. Die zelf wel de diepte kiest. Maar de bal niet terug krijgt. Die gaat breed. Er komt zelfs bij Reus uit nu, dat is de enige veldspeler van Twente die nog op de eigen helft staat. Zich ook maar nu meldt op de helft van Ajax en de bal in de doelmond trapt. Daar moet Plet de lucht in, Plet wil de lucht wel in. Plet staat vast in het duel met de -Wereld. wereld trekt op het laatste moment zelfs het hoofd in, omdat hij weet dat Plet er niet meer bij komt. En dan weet hij ook dat Vermeer een doeltrap mag gaan nemen. Plet geeft de bal nog maar even snel aan de doelman van Ajax, omdat het allemaal wel heel lang duurt. Want zo hoort het nou eenmaal in professioneel voetbal. 92 minuten, we gaan door tot de 95. Ajax leidt 2-1 in Enschede. Nog een dikke minuut in de Kuip. 1-0. Feyenoord leidt tegen AZ. AZ probeert met een moed en wanhoop, zoals dat zo mooi heet, een doelpunt te maken. Maar het is Feyenoord dat balbezit heeft. Overtreding gemaakt door Klavan. Vrije trap, omdat Schaken de bal bij zich hield en het sterke lichaam bij de bal hield tussen de bal en dus moest Klavan wel een overtreding maken. Deed dat ook halverwege de AZ-helft. En dan tikken de seconden weg. Zitten we in de laatste minuut. Koeman wordt toegejuicht. En geeft als dank een applausje terug richting het legioen. Klaasi, een van de uitblinkers bij Feyenoord, heeft de vrije trap genomen op Vilena. Vilena en dan gaat de bal naar die uh, kleine Atjebar, maar die raakt de bal kwijt en die uh, herovert hem weer. Atjebar en dan Vilena, uh, die loopt de schuttersgebied binnen. Ach jongen, je kan zelf uithalen en hij legt hem breed en dan kan AZ overnemen. De laatste kans voor AZ viergever speelt de bal naar Holmen, Holmen naar Paulsen. In de spits staan Boymans en komt te wachten. Maar eerst naar de bal naar Holmen. Holmen bal breed. En Benschop, Benschop. ah, oh, 4 geeft het overheen. Marcellus schiet de bal, net laatste doel van Erwin Mulder. Tot groot genoegen van de Feyenoord fans. En bijna was Ajax kampioen geweest. Ja, het klinkt zo gek, maar als AZ gelijk maakt en het blijft bij Bas 2-1 voor Ajax, dan is Ajax kampioen. Het lijkt erop dat dat vandaag niet gaat gebeuren, want er wordt gejuicht. Het is hier prachtig feest voor de Feyenoord aanhang, want Feyenoord gaat winnen. Want Mulder heeft de bal. We zitten dik boven de drie minuten extra tijd. Drie minuten die erbij zouden worden getrokken. De grensrechter en naar voren. Brahma pakt de pluit. En gaat zo dadelijk afpluiten. Het publiek staat op de banken. 48.000 man. Minus de meegereisde AZ-supporters. Gaat de bal naar voren. Brama laat het nog doorgaan. Klavan komt de bal naar Holmen. Holmen probeert hem naar voren te trappen. Het publiek wil dat hij afluit. Boymans naar 4gever. Viergever terug richting Boymans, Maar dan wordt de bal weggewerkt door Maarten Indy. Bal de lukt in. Is uh, het uh, Benschop die probeert de bal onder controle te krijgen. Paulsen, Maher gaat schieten. Maher schiet de bal tegen uh, de Vrij aan. de andere uitblinken. Samen met hij heeft de bal op doel. Oh, het scheelt het zeg. Wat scheelt het? De bal wordt door. Holmen net over het doel getikt van Feyenoord. De allerlaatste kans, want je ziet het aan de AZ-spelers. Ze liggen op de grond, zelfs Esteban. En dan is het afgelopen. 1-0 voor Feyenoord. Bakal de matchwinner. In Enschede weten we dan zeker dat Ajax vanmiddag geen kampioen wordt. Hoewel het in de slotfase van het duel nog altijd met 2-1 voor staat tegen Twente. Dat met de moed en wanhoop. Omdat dan de hier ook maar eens te gebruiken nog op jacht gaat na een 2-2. ik ziet er eerlijk gezegd niet meer van komen. Hoewel, je weet maar nooit. De officiële speeltijd zit erop. De extra tijd, vijf minuten, zit er eigenlijk ook op. Liesveld kijkt op zijn klokje. Is het een goed klokje of is het een goedkoop dingetje? Dat is de vraag. Als Twente nog één keer komt via Ver. Die heeft de ruimte gevonden bij Ola John. Zou het dan toch in de slotseconde bal met de tweede paal? Daar is Duggers, die komt! Oh, met de redding van Vermeer!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 Maar omdat Feyenoord van AZ wint, is Ajax evengoed nog geen kampioen. En, laten we dat ook niet vergeten, Twente met de nederlaag doet in de strijd om plaats 2, 3, waar dan ook. Hele slechte zaken. Ajax is blij, maar groot feest is pas later. Trouwens ook weer de burgemeester van Rotterdam, die vermoedelijk... Het eerst in zijn leven naar Feyenoord-AZ geluisterd heeft. Ja, ja, ja. Wij ja. gaan namelijk naar de stand toe. Ajax heeft 70 punten en een doelsaldo van plus 53. Feyenoord kan in theorie nog gelijk komen. Hij heeft er 64, maar heeft 29 in saldo. Dus de schalen die ze in Amsterdam opsteken... die kunnen ze wel opgestoken houden. PSV staat derde, heeft 63 punten. AZ blijft op 61 punten, staan staat vierde, want heeft plus 28. Daar waar Herenveen ook 61 punten heeft, vijfde en plus 20. Twente kan de tweede plaats... Nu ook vergeten, want Twente heeft 60 punten en staat op dit moment op de zesde plaats. Zomerdeen nog NEC RKC, aftrap in Nijmegen is om half vijf. En natuurlijk ook nog aandacht voor de hockeycompetitie. Dat allemaal zomerdeen: singles in Nederland.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 In Holland Doc Radio. Radio 1 Het nieuws van alle kanten. Radio 1 Het NOS-journaal. Het is vijf minuten voor half vijf, de hoofdpunten met Mark Visser. In het noorden van Nigeria zijn bij een terreuraanslag zeker 15 mensen omgekomen. De aanslag vond plaats op de campus van de universiteit in de stad Kano waren op dat moment twee kerkdiensten aan de gang. Daders waren met auto's en motoren het kampesterrein opgereden... en daar gooiden ze met explosieven naar de kerkgangers en openden het vuur. De schietpartij duurde ongeveer een half uur. Getuigen telden zeker 15 doden. Onbekend aantal mensen raakten gewond. De politie en militairen zijn op zoek naar de daders. Waarschijnlijk zijn het leden van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Die groep heeft het afgelopen jaar tientallen aanslagen gepleegd... op kerken en overheidsinstellingen. In Pakistan is een Britse arts door zijn ontvoerders gedood. Zijn lichaam werd vandaag teruggevonden bij de stad Quetta... in het zuidwesten van Pakistan. Volgens Britse media is hij gekild. De arts gaf leiding aan een rode kruisproject in Quetta. Begin januari werd zijn auto in het centrum van de stad... omsingeld door gewapende mannen. Ze haalden hem eruit en namen hem mee. Mogelijk zijn de ontvoering en de moord... het werk van een terreurgroep van extremistische moslims. Maar in dit gebied worden buitenlanders ook geregeld ontvoerd... door criminelen die uit zijn op losgeld.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 Het weer. Gerrit Hiemstra. Er is veel bewolking en vanuit het zuiden trekt een gebied met buiige regen over het land. Daarna klaart het weer op. Het is niet koud, 14 tot 20 graden. Alleen op de Wadden en in Noordwest-Friesland is het een graad of 12. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en er kunnen mistbanken ontstaan. De wind neemt sterk af en wordt oostelijk zwak tot matig windkracht 2 tot maximaal 3. De temperatuur daalt naar een graad of 8. En morgen, Koninginnendag, wordt het aangenaam weer. De zon schijnt geregeld, het blijft droog en het wordt 17 tot 22 graden. De wind is matig uit oostelijke richtingen. En morgenavond trekken vanuit het zuiden enkele buien binnen. Namorgen blijft het wisselvallig. Dinsdag en woensdag houden we temperaturen rond 20 graden. Maar er zijn dan wel flinke buien. Na woensdag wordt het weer wat koeler.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 radio a Bunch the land. Goedemiddag, gejuich in Rotterdam waar Feyenoord met 1-0 wint van AZ. En een goede zaak doet richting de tweede plaats in de competitie. En gejuich ook bij de Ajax-supporters in Enschede. Waar Ajax met 2-1 wint van FC Twente. Ajax officieus kampioen, maar nog niet officieel. is zes punten met nog twee wedstrijden te gaan. Zo worden reacties vanuit Rotterdam en Enschede. Even een andere uitslag van vandaag. Rode tegen PSV werd 1-3. En straks begint NEC tegen RKC. Maar er is meer dan voetbal. Ja, er werd ook gehockeyd vanmiddag. En dat stond uiteraard wat in de schaduw van die belangrijke voetbalwedstrijden. Het is ook afgelopen Gerard de Grootwoorde in de rust bij Pinoké Kampong. En je hebt vast ook alle andere uitslagen, want ook onderaan zijn beslissingen gevallen. Jazeker, de rust was 0-1 in het voordeel van Kampong. En Kampong wint met 3-1 uiteindelijk van Pinoquet. En het wordt straks heel erg belangrijk volgende week. En Laurens die komt nu net hier aanlopen. Die gaat mij straks even uitleggen wat het is om play-offs te spelen. Want volgens mij is hij de enige bij Kampong die ooit in zijn leven bij Bloemendaal play-offs heeft gespeeld. En eerst even dan die andere uitslagen afmaken. Dat is dat Amsterdam wint met 5-0 van HGC. Scharweide-Rotterdam 4-5 Bloemendaal. Oranje-zwart 3-1. Pinoquet Kampong, ik zei het al, 1-3. Kampong blijft gewoon meetellen. Moet volgende week wel het tegen Bloemendaal. En hoe moeilijk dat is, dat zal uh, Lawrence doggett zo wel vertellen. Den Bosch, SJC 0-1. Verrassend. Den Bosch voor het eerst een verlieswedstrijd uh, na de winterstop. Nadat uh, Mark Lammers daar coach is geworden. En Den Bosch is dus nog niet veilig, nog niet helemaal veilig om play-outs te... Spelen, te moeten spelen. hurley laren werd 1-2. Dat betekent dat onderaan in ieder geval Hurley is gedegradeerd. Lorenz, ik zei het al, volgende week uh, moeten jullie spelen tegen Bloemendaal. Je haakt vandaag niet af tegen Pinoké. Wint knap met 3-1. Hoe moeilijk is dat? Bloemendaal uit. Uh, Bloemendaal thuis. We hebben al Bloemendaal uitgespeeld. En die hebben we met 1-0 gewonnen volgens mij. Of 2-1. Uh, nee, we kijken de hele seizoen naar, uh, van wedstrijd naar wedstrijd. En uh, we hebben vandaag onze uh, taak gericht uh, gespeeld en uh, de, de punten binnengehaald. Nu uh, vice uh, landskampioen Bloemendaal. visie volgende week. Ja. Daar, daar doe je het allemaal voor. Je moet van Bloemendaal winnen. Ja. Tenminste als die andere ploegen allemaal ook uh, hun resultaten halen zoals je zou verwachten. Ja. Uh, Amsterdam moet naar SCAC, Dat zou makkelijk moeten zijn. Uh, Pinochet, HGC ook makkelijk. Rotterdam moet nog tegen de bossen. De bos nog niet helemaal veilig. Maar wat heb je nodig als kampong volgende week tegen Bloemendaal? Eh, geloof. We hebben eh, de, zeker de tweede helft van de com competitie eh, geloof in elkaar en vertrouwen in elkaar getoond. En dat was vandaag, eh, heeft het eh, weer terugbetaald. Eh, volgende week moet het hetzelfde verhaal zijn. Niks anders, niks meer. Eh, en hopelijk aan het einde van de 70 minuten hebben we die drie punten. En dan ja, voor de jongens de eerste keer play-offs. Ik zei het al, jij hebt al meer play-offs gespeeld met Bloemendaal. Eh, wordt, je gebruikt? wordt jouw ervaring gebruikt door eh, coach Van der Struik... om dat een beetje over te brengen wat het is om play-offs te spelen? Nou, niet, eh, ik denk dat eh, het is niet alleen mezelf is... maar Michiel heeft natuurlijk ook super veel ervaring met de eh, hoofdklassen... net als zelf, al, eh, Er zitten ook een paar andere eh, ervaren heren in onze begeleiding... Die, eh, die te maken hebben gehad met play-offs of eh, Europese kampioenschappen zelf. Nou, ik, ik probeer mijn bijdrage te leveren en de jongens te vertellen dat het maar een wedstrijd is. En geniet van wat je aan het doen bent. En uiteindelijk ja, uh, zal je zien of het de play-offs wordt of niet. Als het dan tot play-offs leidt, dan moet je uh, echt aan de bak. Echt ja, dan moet je echt aan de bak. Uh, en ik, ik weet vanuit mijn ervaring met Bloemen nou, dat het de mooiste ervaring van het uh, Nederlands competitie is. Is dit uh, kampong, uh, heeft dat genoeg kwaliteit om mee te doen in de play-offs straks? Om mee te tellen? Zeker, zeker. Er zitten uh, genoeg uh, goede hockeys erin. En nogmaals, wat ik zei, wij geloven in elkaar. We, hebben, we stralen vertrouwen uit aan elkaar. En dat uh, toont elke keer terug in die 70 minuten. Eén eh, keer niet bij Den bos, maar voor de rest is het allemaal uh, goed gegaan dit jaar. Ja, nogmaals rustig blijven. We zijn er nog niet. We moeten nog uh, een shift dienen bij, uh, tegen Bloemendal thuis. En hopelijk uh, aan het eind van die 70 minuten dan, uh, zijn we daar. Dus de wedstrijd uh, volgende week. Vorige week belangrijk natuurlijk, gelijkspel tegen Amsterdam. Ja. En dan volgende week Bloemendaal thuis op weer. Nou, we gaan het allemaal bekijken, we gaan het bekijken. Want dan kan Kampong eventueel play-offs gaan spelen voor het eerst in de geschiedenis. Rotterdam blijft de leider in de hoofdklasse met 44 punten. Bloemendaal heeft 42 punten. Pinoké 41 punten. Kampong 41 punten. Amsterdam 43 punten, dat had ik al gezegd. Nee, had ik nog niet gezegd. Dat is allemaal bovenaan. Het kan nog van alles gebeuren. En de belangrijke, cruciale wedstrijd is natuurlijk... Bloemendaal volgende week. En ik zei het al, onderaan is Laren gedegradeerd. Tegen de degradatie, tegen de... Nee, Hurley, Gerard. Hoor, Hurley, Hurley, sorry. sorry. Hoor, hoor, laat, sorry niet, laat ze het niet zo horen, Laren. Nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> <laughs> Ja, Oltmans is daar deze week al vertrokken ja. en dan hoef ik daar ook nooit meer te komen. Nee, <laughs> nee Laar uh, heeft gewonnen van, uh, van Hurley. En uh, ja, moet nog wel, ja, is nog niet helemaal zeker dat het geen play-out speelt. En er zijn nog allerlei ploegen die daaraan mee kunnen doen. Zelfs HGC hoort er nog bij. Den Bosch, Scharweide, SJC. En Laar, ik zei het al, Hurley ligt eruit. Gerard de Groot. Ja, in schilcontrast met het voetbal van vanmiddag. Hele andere ambiance. NEC tegen RKC. Net begonnen in Nijmegen. Twee motors. Wat is het belang van de wedstrijd, van Wielaert? Plaats 8, Daar komt het ongeveer op neer. De winnaar van deze wedstrijd is de spekkoper in de race. Daarom, omdat alle ploegen eromheen... Roda heeft verloren, Irakel is verloren, Utrecht verloren... En de winnaar dus van deze confrontatie die komt heel dicht in de buurt van plek 8, daar waar Roda nu nog staat. En uh, RKC zou er zelfs uh, nog uh, langs kunnen gaan als ze vandaag winnen in Nijmegen. Dan moeten ze wel een uitwedstrijd winnen en dat zou een uh, redelijk unicum zijn. Zo vaak is ze dat nog niet gelukt, de, de Waalwijkers. In de openingsfase al ontsnapt aan een enorme kans voor Voor die de bal over de goal van uh, Jeroen Zoetheen ramde. En nu balbezit voor uh, RKC. Dat uh, speelt zonder snow en zonder braber. Voor hen uh, spelen Stans en ten voorde, ten voorde gehuurd van NEC. En ook al scorend in Waalwijk tegen zijn, uh, eigenlijk zijn werkgever. Uit Nijmegen en ook bij NEC. Twee afwezigen. Kolwijk op het middenveld er niet bij. George gisteren geblesseerd geraakt op de training. Nog de laatste training. voor hen speler Loen die zijn eerste basisplaats krijgt in Nijmegen. En Amieu die eigenlijk linksback is. Zich moest richten van trainer Alex Pastoor op een plekje op het middenveld. En vandaag als linksbuiten fungeert bij de Nijmegenaren. En intussen RKC rustig aan het aanvallen. Met Schet aan de rechterkant. En uh, daar wordt weer naar achteren gedraaid door Stans. En kan NEC nu gaan ingooien. Vijf minuten zijn we onderweg in de Goffert. Het is een wat andere omstandigheid dan de strijd om plaats 2 en de titel. Maar het gaat wel ergens over. Namelijk een plekje in de play-offs voor Europees voetbal. En plekjes, daar gaat het ding ook allemaal om aan de kop van de ranglijst. De wedstrijden zijn inmiddels gespeeld. Het begon allemaal vroeg met Roda PSV. Dat uiteindelijk in 1-3 eindigde PSV voorkeurs. Heer en meester had de wedstrijd al af moeten maken. Mertens en Marcelo 2-0 was nog een zwakke afspiegeling. Malki in één keer weer. 1-2. En toen werd het spannend. Eerst een strafschop. Die werd door Lens gemist. Maar uiteindelijk wel een prachtige actie van Lens. Voorbereidend werk op de Pai 1-3. En de wedstrijd was binnen. Ronald van der Geer praat daarover. Met een man die vanmiddag dus ook nog wel een belangrijke aandeel had in die laatste goal. Maar ook heel veel kansen en een penalty miste. Jermaine Lens. Sta je hier nou met, uh, met mixed emotions? Want je club wint. En je doet uh, goede zaken. Maar je zult toch zelf nog wel eens denken. Goh, ik had die goal wel moeten maken. Ja inderdaad, dat heb je goed gezegd. Uh, maar ja, uiteindelijk is het belangrijkste dat je die wedstrijd wint. En uh, dat, je, dat je drie punten uh, behaalt hier. En dan uh, kan je nu een busreis maken waar, uh, waarbij je gaat kijken wat de concurrenten doen. Dus je had een uh, prachtige relatie met het houtwerk vandaag? Ja, inderdaad. Uh, misschien had die penalty ook op de lat moeten. Dan uh, was het drie keer scheefsrecht, toch? Hadden we een lijn kunnen ontdekken, hè? Ja, inderdaad. Nee, vandaag was, was het uh, was niet best qua afronding. En uh, ja, dat, uh, dat moet de volgende keer beter. Kijken jullie een beetje op naar deze wedstrijd? Want Roda thuis is lastig, maar in de eerste helft was Roda helemaal niet lastig. Ja, vooraf... Uh, was het, was het inderdaad dat Roda uit een, een lastige wedstrijd was. Uh, maar goed, uh, de, dan begin je denk ik heel sterk. Waarbij uh, Roda goed vastzet en uh, heel veel kansen creëert. Het enige wat, uh, wat mankeerde was uh, de afwerking. En uh, daardoor ga je maar met 2-0 de rust in. En dat is eigenlijk het enige verwijt wat wij in de eerste helft naar elkaar toegemaakt hebben. Dat we uh, maar twee goals gemaakt hadden. En dan in de tweede helft uh, ja, is het een hele andere wedstrijd nadat hun uh, de goal maken. Ja, dat was in de eerste helft heerlijk voetballen voor jullie. Ja, inderdaad. Uh, hun speelden met, uh, met uh, heel veel mensen achter de bal uh, in de verdediging. En wij hebben daar, uh, daar goed uh, gebruik van gemaakt. En uh, ja, uiteindelijk maak je maar twee goals en uh, je maak je het zelf nog moeilijk in de tweede helft. Heb je in de tweede helft ook echt het idee gehad, kan nog mis?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 was het uh, niet een al te beste penalty. Eigenlijk had hij stift. Dat had wel een goal moeten zijn. Hè? Ja, het was mooi geweest als het een goal was geweest. Maar uh, ik denk dat die uh, iets moeilijker was dan de tweede keer dat ik op de lat schiet. Jerome Lenz, hij wint dus met PSV met 3-1 in kerkwaarde van rode JC. PSV staat daar door derde op de ranglijst. Eén puntje achter de nummer 2 Feyenoord. Even twee uitslagen uit het buitenland. Chelsea tegen Queens Park Rangers is geëindigd in 6-1. Fernando Torres had er eindelijk weer zin in. Drie keer scoorde hij vandaag. En Celtic tegen Glasgow Rangers. The Old Firm is geëindigd in 3-0.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 a Single van Van Velzeet. The Rush of Life. Het is uh, 13 minuten over half 5. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-1 in Enschede van FC Twente. Maar omdat Feyenoord van AZ won met 1-0 is Ajax nog niet officieel kampioen. Officieus zoals het heet. Zes punten voorsprong op Feyenoord. Ajax 70 punten, Feyenoord 64 punten. Matthijs Westraat uh, is in Enschede in de goalsvesten. Matthijs, uh, wat zie je allemaal voor Sfeer daar? Matthijs. Ja, Matthijs hoort wel eens weer, maar ons niet. Matthijs Westeraten. Gaan wij even nee. terugkijken op uh, eerder vanmiddag ja. op de wedstrijd tussen Roda JC en PSV. Die wedstrijd die dus eindigde in 1-3. PSV was herenmeester in de eerste helft. Roda kwam terug in de tweede helft, maar verloor uiteindelijk toch was het een rode kaart voor kiesk na het veroorzaken van een penalty die trouwens door de Lens werd gemist. De Reactie van de trainer van uh, Roda JC Harn van over gesprek met Ronald van der Geer. Wat neem je je ploeg nou het meest kwalijk, Harm, vandaag, na deze wedstrijd? Ja, vooral in de eerste helft dat ze niet, uh, niet in de organisatie hebben kunnen spelen die we van tevoren naar voren hebben gebracht. Hoe Kan dat? Is dat omdat ze eraan moesten wennen? Dat lijkt me niet, want jullie speelden alles zo. Ja, daar hebben we eigenlijk veel gedaan. En, en ook door, door, door nog niet helemaal beschikbaarheid van bepaalde mensen... val je daar, daar ook op terug, maar... Wij, wij uh, hadden zelf zoveel problemen met dat. Dat uh, PV zo gemakkelijk tussen linies uh, ging voetballen. En dat we eigenlijk ja, daar helemaal geen, geen, geen, geen herstel van uh, konden, konden opbrengen. bijna. Uh, je zag Robbie verloren lopen, Rutje. Je zag eigenlijk uh, ja, in de verdediging steeds meer onzekerheid komen. Terwijl dat, dat eigenlijk op, op zich dat ze daar dan op een bepaald moment teken, nog niks aan de hand is, Maar het, het, het, het was zo gemakkelijk. Of zij deden dat ook zo goed. is zat een combinatie. Maar vooral dat je dan zelf geen vuist kunt maken... Ja, dat, daar ben je wel in ontgoocheld. Ja, dan ga je terug naar je thuis-DNA eigenlijk, ja. hè? Met, met, met Donald. Wat zeg je nou in de rust van alles vergeten en opnieuw beginnen? Ja goed, je weet wel, slechter als de eerste helft ging het al niet. Dus oké, okay, je speelt ook met vuur, omdat je... Of vuur, kijk, je weet dat, dat je daar in het middenveld... op een moment ook een man minder hebt... als je heel snel druk gaat zetten op de backs. En zij schoven sowieso al wat sneller door met de backs. Dus daarin uh, kwamen ze eigenlijk met een mannetje meer. Maar dan moet je kort zitten en in de duel komen. Nou, dat hebben we dan ook gedaan. En dan zag je de wedstrijd al wat kantel en dan kregen we grip. En begonnen we zelf meer in een combinatiespel te komen... Ja goed, en dan maak je de twee 1 en dan is alles mogelijk. En uh, ja, dan, uh, dan is het op bepaalde moment, denk je naar alles of niks. Hè? En dan komt natuurlijk de strafschopfase. Ja, daar had ik het wel wat moeilijk mee. Uh, ik, ik, ik zag de spelen doorgaan, nog een stap zetten en dan pas vallen. Ik denk, ja, dat ziet toch iedereen, maar schijnbaar zag ik dat uh, bijna alleen. Uh... Nou, iedereen zag het wel, er was alleen contact. En dat is denk ik wat Nijhuis uiteindelijk ook heeft geconstateerd. Ja, maar god, uh, die jongen die kon gewoon doorlopen. Ik bedoel, als een jongen komt en hij uh, is het een beetje met een, met, met een licht contact... en hij kan gewoon doorgaan, ja, dan, dan denk ik... dit moet je ook aanvoelen dit moment, uh, want hij ging oh zo graag liggen. Dat is voetbal anno 2012, hè? Ja, maar goed, uh, ik denk dat de scheidsrechter een wedstrijd moet voelen. En, uh, ik heb dat ook tegen, tegen Bas gezegd... Uh, is eigenlijk, elke wedstrijd dat hij fluit, dan krijgen wij een tegen. En, en, en eigenlijk, ja, je, je voelt dat dat dan moet gebeuren. Dat een topclub dit dan nodig heeft om een wedstrijd eigenlijk dan helemaal onder plooi te leggen. En dan heb je weer een rode kaart, dan sta je mee tien. Dus je weet, dan wordt het alleen maar moeilijker tegen 11 dat het zo geweldig kan combineren. Niet dat wij over 90 minuten nu meteen recht hadden op, maar dan is het 2-1 en dan uh, probeer je die kans die misschien nog gaat komen af te dwingen. Dat was Harm van Veldhoven, dus 3-1 verloren. We zoeken contact natuurlijk ook met Enschede, zijn daar ter plekke. Maar eerst gaan we eens even naar Nijmegen, NEC, RKC, Frank Wielaert. 16 minuten onderweg, die openingskans van Navronen voor beloofde wel wat... maar daarna hebben we eigenlijk vooral veel ja, uh, overlies op het middenveld uh, uh, gezien. En ja, geen kansen meer. Het, uh, wat dat betreft hebben we geen goed vervolgen gehad. 0-0 dus nog in Nijmegen. Met nu Jeroen Zoet. Die lichtjes onder druk gezet wordt door Gennaro Zeefuik. Dus kiest voor de lange bal in de richting van Nemet. Nuitink zit er dan tussen. En kan NEC weer gaan opbouwen. Loen even terugleggen op Van Eijden. Vadortsch zoeken met de borst breed leggen op Verona voor. En dan is het Vadortsch uiteindelijk die de bal toch onder controle krijgt. En NEC kan dan een aanval gaan bouwen met Zeefuik. En Loen in één keer de steekbal geprobeerd op Amieu. Die mislukt. En dan is er ruimte aan de rechterkant voor. Voor RKC om er weer van de goal af te komen. Met Martina, bal breed naar Stans. Stans met ruimte is centraal. Moet dan een spits vinden, die vindt hij wel. Met Ten voorde draait weer weg van de goal. Heeft dan gelijk twee NEC's voor zijn neus. En dan moet RKC het weer gaan rondbreien op het middenveld. Komt Martina even helpen. Duits, balletje weer breed. En zo speelt RKC de bal weer rustig rond. Zoekend naar de ruimte die natuurlijk wel te vinden is. Bij Art van Peppe, die wel op de helft van NEC staat. Helemaal aan de linkerkant, maar daar geen tegenstander bij zich in de buurt heeft. Kortom, het gaat allemaal op het gemakje. Tempo is niet heel erg hoog, zeker niet als RKC de bal heeft. Die spelen gewoon rustig rond, wachtend op dat ene gaatje dat NEC misschien wel ergens zou kunnen laten vallen. Nu zijn we zelfs weer helemaal terug bij Jeroen Zoet, de doelman van RKC, gekomen. En die staat stil. Iedereen bij RKC staat stil. Dus moet hij wel kiezen voor de lange bal naar voren. Daar wint Nuitik weer het kop. Nu wel hebben we dit riedeltje niet al eerder gehad. Voor in balbezit. En dan Schöne. Schöne nu met ruimte. En dan NEC wel dat tempo wil maken. Nog steeds ruimte voor Schöne. Aan de rechterkant, linkerkant nu Amieu. Voorzet geven in de richting van Zeefuik. Voor komt uiteindelijk in balbezit. Ah, hij krijgt de bal niet lekker onder controle. In het strafschopgebied van RKC. Bal breed nog een keer naar Amieu. Eindelijk een, iets wat lijkt op een aanval in het Goffert Stadion. Maar als de bal dan weer naar achteren gaat. Naar Conboy, dan is de aanval weer voorbij. Na 18 minuten voetballen dus nog altijd 0-0 in de Goffert. Gaan wij weer even terug naar de, uh, ja, de goalsvesten... waar Ajax dus met 2-1 heeft gewonnen van FC Twente. Matthijs Westraat met de coach van Ajax. Ja, die komt nu naar mij toe lopen. Ik ga even naar hem toe, want hij is overduidelijk druk. Frank de Boer, goedemiddag. Je bent live op Radio 1. Gefeliciteerd, drie punten in de zak. Maar ja. die schaal, die blijft nog even hier, hè? Ja, dat geeft ook niet. Uh, die krijgen we uiteindelijk wel.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 Nou, we gaan nu goed uitrusten en hopelijk kunnen we vlammen woensdag. En dan uh, hebben we eindelijk die schalen in onze handen. Nou, die wedstrijd, hè? die uitslag. Is dat ook een beetje de krachtsverhouding tussen dit Twente en dit Ajax? Voetbalend, zeer zeker. Natuurlijk hebben zij ook hun, hun mogelijkheden gehad. En vooral met het uh, opportunistisch uh, spel. Maar wij hebben echt uh, geprobeerd uh, goed te voetballen. En wij hebben, uh, zij gingen heel veel druk zitten vooruit. Maar we kwamen er eigenlijk steeds voetballend heel goed uit. Met een goed positiespel. En eigenlijk spelen we toen uh, ze weg, vond ik. Maar op een gegeven moment uh, heb je altijd fases in een wedstrijd... dat je het initiatief een beetje uit handen nou, geeft. dat was in de eerste helft is een periode geweest. In de tweede helft, ja, vooral aan het einde, dan weet je. Met lange ballen dan hoeft hij maar een keer verkeerd te vallen. En, ja, gelukkig is hij niet gevallen. Nee. En wat mij vooral opviel, was de ontlading na de wedstrijd. Ik bedoel, het kampioenschap is nog niet binnen. Maar het werd wel gevierd alsof dat wel het geval was. Ja, maar ja, je, je bent officieus kampioen. Je staat 40 doelen voor, dus... Ja, wat wil je nog meer? En, uh, dus ja, normaal gesproken moet je tegen VVV uh, thuis winnen. Of minimaal dan, dan gelijk spelen. Ja, het zou wel heel stom zijn als wij elke uh, wedstrijd 10-0 gaan verliezen. Klein glaasje champagne toch wel vanavond? Ik ga er eentje nemen, dat is één ding wat zeker is. Uh. Dank je wel. Frank de Boer zei dat met interessante opmerking... de temperatuurverschillen tussen het westen en het oosten van het land. We zullen het onze weerman straks nog eens even vragen. En op deze sportmiddag vraagt u zich ongetwijfeld ook af... wie toch de Ballantines Championship in Korea op de Europese Tour heeft gewonnen. Nou, dat is Bergen Wiesberger. De Duitser heeft zijn eerste overwinning behaald op de Europese Tour. Vijf slagen, maar liefst had hij minder nodig voor het hele, uh, de vier keer 18-hols. Richie Ramsey uit Schotland werd tweede. En wij zijn zo ook zeer geïnteresseerd in Theo Bos altijd. Wat heeft hij gedaan in de Ronde van Turkije? Hij heeft ook de laatste etappe daar gewonnen. Sprinter van de Rabobank was zo'n 121 kilometer in de sprint... net iets sneller dan de Brit Andrew Fan en de Nederlander Stefan van Dijk. Het was de tweede ritzeger voor Bos, die ook al de openingsrit had gewonnen. We blijven wielrennen. Yukihiro Doi is kampioen van Japan gewonnen. Het rijdt voor het Nederlandse team Argos Shimano. Hij versloeg Masuda in de eindsprint. En de kampioen die, die opvolgde was Beppu, weet u wel... ook nog een paar jaar geleden bij Skillshare. En nu we dat weten, kunnen we rustig weer ja. even terug naar de groelsvesten... waar dus Ajax met twee en heeft gewonnen van FC Twente. worden ze juist al van Frank de Boer nog niet officieel kampioen... maar de champagne zal ongetwijfeld toch wel een beetje gaan uh, schon, gezonken worden daar... in Amsterdam als ze daar terug zijn met de bus. Matthijs Westraad sprak eerder met een van de spelers van Ajax, Sim de Jong. Sime, je bent uh, live op langs de lijn. Gefeliciteerd. goede zakelijke overwinning, maar toch geen schaal. Nee, ja, dat is misschien jammer, maar uh, wel een hele belangrijke overwinning. En, uh, ja, ik denk dat we het dan mooi uh, in eigen huis uh, af kunnen maken en daar officieel uh, kampioen kunnen worden. En, uh, ja, met uh, nog meer publiek. Ben je continu bewust geweest van wat daar in Rotterdam gebeurde? Nee, helemaal niet eigenlijk. Pas, uh, ja, volgens mij uh, tijdens de wedstrijd op een gegeven moment 1-0. Dat kreeg ik wel een beetje mee. En daarna heb ik, uh, ja, tot na de wedstrijd hoorde je het 1-0 uh, gebleven. Dus uh, nou ja, dat maakt ook niet uit. Geen schaal, wel de enorme vreugde. Jullie vieren het eigenlijk een beetje alsof het al ja, beslist is. Dat is, het, dat is het toch ook eigenlijk, hè? officieus kampioen. Nou ja, ik denk het wel. Het moet wel heel gek lopen. Maar natuurlijk uh, ja, uh, willen we het gewoon afmaken woensdag. En, uh, ja, het is nog niet uh, helemaal gedaan. Dus, ja, uh, maar het, het is wel een hele grote stap en uh, een hele mooie overwinning. Toch een klein feestje nog vanavond? Ja, we zullen zien uh, of niet iedereen te moe is ervoor. Maar uh, we hebben vandaag wel uh, ja, hard voor moeten knokken tegen Twente. Geniet ervan. Dankjewel. Ja, dat was dus uh, eventjes geleden. De actualiteit van nu is NEC-RKC. Frank Wielaert. Ja. Vrij trap voor NEC. Schoon achter de bal. Makkelijke vangbal voor Zoet. En uh, het is de tweede mogelijkheid voor NEC. Tweede mogelijkheid überhaupt in deze wedstrijd die we te zien krijgen. Na 24 minuten. 0-0 nog. NEC-RKC. RKC heeft de laatste periode vooral veel de bal gehad. Uh, blinkt uit in het rondspelen van die bal zonder daarbij kansen te creëren. Af en toe balverlies te leiden dan vliegt NEC naar de andere kant van de, het veld. Alleen daar worden ook relatief weinig kansen dus uh, uit voortgebracht. Nu gaat de bal over de zijlijn en kan NEC gaan gooien via Selesi. De Hongaarse rechtsback, nog op de eigen helft. Is er niemand die de bal wil hebben, lijkt het haast wel. Fadots beweegt dan heel even. Schöne komt hem uiteindelijk ophalen. Levert hem weer in bij Selesi. Hoge bal in de richting van Amieu. Die verliest het kopduel van Martina. Maar Fadots raapt daar dan achter weer op op het middenveld bij NEC. Aan de rechterkant steekballetje proberen te geven in de richting van Schöne. Daar is Guy Ramos in de buurt om te voorkomen dat Schöne daar gevaarlijk kan worden. De bal blijft wel binnen. Ramos werkt dan weg in de richting van Ten Voorde. Nee, Nemeth is dat. Maar daar gaat de bal ruimschoots overheen. Ja, het is geen al te beste wedstrijd. Daar hoop je dan een klein beetje op, zo'n middenmootwedstrijdje. Het einde van de zondagmiddag. Maar na 25 minuten valt het een klein beetje tegen. NEC RKC 00. En wij hoopt op zo'n mooi toetje. Nog een marathonbericht zo net voor vijf. Shami David heeft de marathon van Hamburg gewonnen. De Ethiopiër liep een tijd van 2 uur 5 minuten en 58 seconden. En daarmee was hij ruim een minuut sneller dan zijn landgenoot Dadi Yami. Die als tweede over de finish ging bij de vrouwen. was ze uit Kenia Real. Kiara de snelste. We gaan er even uit voor het journaal van 5 uur... en zijn daarna bij u terug. Vooral veel terugkijken. Klassieke stand in Nederland. Ajax 1, Feyenoord 2, PSV 3. En langs de Op 1. de Koninginnendag 2012.